De leiders van de twee grootste partijen zijn op de koffie geweest... bij verkenner Wouter Koolmees. D66-leider Rob Jetten was als eerste aan de beurt... vertelt verslaggever Lars Geerts. En hij blijft ook nog gewoon steeds inzetten op het kabinet dat hij wil. Dat is het brede middenkabinet, zoals hij het noemt... met GroenLinks P van de A. En hij verwacht ook dat andere partijleiders... wellicht te porren zullen zijn voor die variant. D66 wil in ieder geval niet met de PVV, die ook 26 zetels heeft. PVV-leider liep weeten weten dat hij geen enkele partij uitsluit. En je weet nooit waar het uiteindelijk eindigt. En mijn partij is altijd bereid, mits we een hard en stevig asiel- en immigratiebeleid voeren... om aan tafel te gaan zitten en om mee te doen. En dat aanbod, dat aanbod staat en dat blijft staan. En ik kan niet in de toekomst kijken, net als u. Toch ligt het niet voor de hand dat de PVV weer in het kabinet komt. De meeste partijen willen niet met Wilders samenwerken. EU-landen zijn het eens geworden over een klimaatdoel voor 2040. Het doel blijft 90% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Er is nu onder meer afgesproken dat een deel van die uitstoot ergens anders mag worden gecompenseerd, vertelt EU-correspondent Chris Ossendorf. Wetenschappers zeggen daarover dat is niet efficiënt is en bovendien heel erg duur. Maar om de landen toch over de streep te trekken om in te stemmen met deze deal vannacht, is dit dus wel degelijk verruimd van 3 naar 5%. Het geeft wat lucht, is het idee. Met die versoepeling mogen landen als er, eh, er als compensatie bijvoorbeeld voor kiezen om bossen aan te planten in Zuid-Amerika. Zodat ze in eigen land de CO2-uitstoot minder hoeven terug te dringen. En heel Deventer lijkt wel onderweg naar Oostenrijk. En daar speelt Go Ahead Eagles morgen in de Europa League tegen Salzburg. En dat gaat lekker met de club. Eerder won Go Ahead al van Aston Villa en Panathinaikos. Vanochtend pakte een grote groep supporters al de trein naar Oostenrijk. Jackie gaat ook. Maar dan met de auto. Hij heeft er zin in. Ja, lekker in Salzburg. Zit ik daar lekker op terras. Want we hebben ook nog lekker weer. Ja, gewoon zes punten, dus je wil gewoon door. Auf geht's! Gaas, <laughs> gaas jongens. We gaan echt flink gas geven met Salzburg. Het weer, het is een droge dag. Met wat wolken, maar ook veel zon. Bij 15 graden in het noorden en 18 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Wat zon, wat wolken en een je of 16. ZFM Verkeersinformatie.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 Met MUZIEK EN INFORMATIE Weet wat hier leeft Dit is ZFN Zandvoort Oost-Berlijn Unter den Linden Er wandelen mensen ...langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt.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 en alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Dat de brood ligt soms bij de gedechnisch kirche, soms op het Alexanderplein. Welkom terug voor de Tweede uur Loomdroom bij ZFM Zandvoort. Vandaag ben ik begonnen met de Nederlandstalige kleine orkest over de muur. En ik ga door met Roy Orson, Only the Lonely. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een kopje koffie of thee te drinken. Verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie of thee doen zij een activiteit zoals een spelletje. Muziek luisteren, een quiz en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijke gezondheid wat beperkt is... bent u toch van harte welkom in deze veilige sfeer... waar u helemaal uzelf kunt zijn. En het is elke dinsdag van tien... Tot 12 uur. De kosten zijn 3 euro per keer inclusief koffie of thee. En het is een pluspunt Zandvoort Noord. En aanmelden is helemaal niet nodig. QB and the Blizzard. Windows of my eyes. See the rainy day sitting in the chair of my code looking for a way to be the one who I am, chooses to cry for the things I want to know.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 heavenly As it calls the shelter of my mind Hides my love and not fear. And I keep on looking For a reason which is not here Away. To be the one who I am, it's useless to cry for the things I once have known. And again, it will come back and reach my home. To see or not to see. Is no question. ZFM Zo lang geleden, Koet en Bigo voor het eerst op de tv. Nu allebei een hele grijze. de kick met toen was geluk nog heel gewoon. Creatief aan de slag. Een kaartje leggen of een potje sjoelen. Klaar om over de drempel te stappen. De kwastenhand te nemen en uzelf te verrassen. Onder begeleiding van een kunstenaar tovert iedereen iets moois op het doek. Meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of sjoelen, dat kan ook. Sluit je gezellig aan. En het is elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3 euro. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden, niet nodig. En het is een pluspunt: Zandvoort Noord. De Rolling Stones, eentje. In 1944 en overleden in 2003 was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met het door hem gedirigeerde The Love Out Limited Orchestra had hij diverse hits. Barry White werd als Barry Eugene Carter geboren in Calverstone, Texas en groeide op in Los Angeles. Op 10-jarige leeftijd werd hij lid van een gang en op de leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van 30.000 dollar. de jaren 60 begon White muziekcarrière aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited. Een damesgroep met drie leden waarvoor hij de klassieker Walken in the Rain schreef. Here is Barry Wright's cell of Matt. Let the music play. One ticket please. Long-termership well, providers here. And hey, what's going on man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Day Dit was Adel met When We Are Young. Elke maand kunt u een bloemstuk leren maken... met aanwijzingen van Joop Janssen. Hij heeft jarenlang een eigen bloemenzaak in Heemstede gehad... en bloemschikken is voor mij een passie. Ik leg uit waar je op moet letten en help waar nodig mee... en natuurlijk maken we er ook een gezellige middag van. Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot half 4. De kosten 10 euro... Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Maar u moet u eigenlijk wel even van tevoren aanmelden bij Pluspunt. I wonder what tomorrow will bring Maybe a damn moment Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong Well, it's all right As long as you got somewhere to lay Well, it's all right Every day is judgment day Somewhere down the road away At the end of the line You'll think of me and wonder where I am these days At the end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays At the end of the line the Purple Haze Well, it's alright Even when it come to show, Well, it's just glad to be here, happy to feel that. In the of the, line, the line. It don't matter if you're by my side. In the, the, line, the line. I'm satisfied. Well, it's all De Traveling Wilberries met End of the Line. De volgende, de Shoep Shoep Song van Cher. De Commodores is een Amerikaanse soul- en funkgroep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol was. De groep scoorde haar grootste hit met Night Shift, Easy, Three Times a Lady en Ceylon. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. De Commodores werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee in Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Richie, een natuurlijk een bekende. Thomas McClary, William Williams, William King, Ronald Lee en William Orange. Aanvankelijk noemden ze zich de Jays. Maar omdat dat te veel leed op de OJ's, er werd er gekozen voor de Commodores. Nadat William King een woordenboek opensloeg. Hier zijn de Commodores met Nightshift. I'm Dit was Puziket met Mississippi. Wilt u dagelijks even iemand spreken? Elke dag even laten weten dat het goed met u gaat. Elke dag tussen 9 en 9 uur 30... belt een groep mensen elkaar in vaste volgorde. De laatste deelnemer belt naar Pluspunt... om te laten weten dat er zilke rond is. Wanneer iemand de telefoon niet opneemt... wordt er actie ondernomen. Informatie via Plusdienst 023... 5717373. 5717373. Simply red. If you don't me, bye now.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 Instrumentaal van de Week. Booker T en The MGs is een instrumentale soulband... vooral populair in de jaren 60 en 70. De band wordt vaak in het subgenre Memphis Soul geplaatst. De bandleden werkten als sessiemuzikanten voor Stax Records... en speelden tussen 1963 en 1968 op meer dan 500 albums van deze records. Waaronder albums van Otis Redding... Met Steve Cropper en Donald Dunn als blanke leden waren ze ook een van de eerste bands die zowel blanke als Afro-Amerikaanse leden hadden. Ze zijn waarschijnlijk het bekendst voor een door een wereldhit Green Onions uit 1962. En die ga ik ook voor u draaien. T en de MGs met Green Onions. Weer ZFM. Wie 80 jaar is geworden... ontvangt een brief met daarin het aanbod van een huisbezoek... door een vrijwilliger. Deze gaat u met u in een gesprek over hoe het met u gaat... informeert u over activiteiten en voorzieningen... en kan indien gewenst vragen... of een sociaal werker daarna contact met u opneemt. Tijdens het bezoek ontvangt u de informatiegist... wie wat waar voor senioren. Informatie via de plusdienst... 023-5717-373. 023-5717-373. Stef Bosch, recht uit het hart. Ik dacht dat ik gelukkig was... Had alles goed voor mekaar, zag alle sterren vallen in de nacht en elke droom werd waar. Ging te snel, maar ik zag het niet. Ik liep mezelf voorbij. Toen kwam jij, liefste, en bracht mij terug bij mij. Ik kreeg de bloemen en ik zag de roem. Ik kreeg elke avond applaus. En iedereen die zag mij staan, maar niemand zag wie ik werkelijk was. Ik had het zelf niet in de gaten toen. Al zong ik de ziel uit mijn lijf. Toen kwam jij, liefste, gewoon precies op tijd. Ik wil dat je weet, wat ik voel nu. Niemand kwam ooit dichterbij, dichter bij mij dan jij. Ik wil dat je weet, wat ik zie nu. Jij bent een ster in de nacht. Ik had een leven dat soms mooier lijkt, dan wat het is in het echt. Was zonder dat ik het kon zien, met mijzelf in gevecht. Helaas is dit het, het einde van Lunchroom op deze woensdag. Volgende week woensdag ben ik er weer, terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Graag tot volgende week. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. je weet wat ik voel nu niemand komt dichterbij dichter bij mij dan jij ik wil dat je weet wat ik zie nu jij bent een licht in de nacht voor mij jij maakt van mij een beter mens Jij houdt de afstand klein Er is geen ander die ik heb gekend Die zo zichzelf kan zijn En ook als jij hoort, vertwaalt of zegt Ik ben hier, ik ben hier en ik wacht Dit is voor jou, liefste Recht uit het hart Dit is voor jou